Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een deel van het perswagenfabrikant DAF in Eindhoven staakt voor een betere cao, maar ook vanwege de hitte in de fabriekshal. Het is er soms tegen de 50 graden, zegt vakbond FNV. Volgens de bond zijn vorige week meer dan 10 werknemers flauw gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. De blokkades van de Franse boeren hebben de Nederlandse transportsector tot nu toe ongeveer 12 miljoen euro gekost. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. Volgens de organisatie kostte de vertraging op de snelwegen de transportbedrijven ruim 4 miljoen euro per dag. De Franse boeren hebben de wegen naar het zuiden dagenlang geblokkeerd. Resten van slachtoffers van de crash met het German Wings vliegtuig die zijn overgebleven na de identificatie worden begraven in een massagraf vlak bij de ramplek. Alle 150 inzittenden zijn na de ramp geïdentificeerd, maar niet alle lichamen waren intact doordat de piloot het vliegtuig met grote snelheid tegen een berg had gevlogen. De niet geïdentificeerde lichaamsdelen worden nu gezamenlijk begraven. Bij de crash kwam ook een Nederlandse vrouw om. In het Utrechtse poldergebied zijn gisteren op 15 plaatsen scheuren ontdekt in de dijken. De oorzaak van die scheuren is de droogte van de afgelopen tijd. Het zogenoemde dijkleger van het waterschap Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen tijd al zo'n 45 kilometer Veendijk gecontroleerd op scheuren en verzakkingen.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 Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon vandaag en ook een enkele bui bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen aan de kust dus een noordwester storm. Verder wisselend bewolkt met buien en regen. Ochtends kan het nog 20 graden worden. Smiddags maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan eigenlijk nauwelijks files. Wel wat drukte nu op de A7, Zaandam richting Hoorn. Bij de Afritzaandijk 2 kilometer. De A15, Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht west 3. A27, Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 3. De A28, Utrecht-Amersfoort voor Amersfoort 5 kilometer. Maar de kraanwagen daar is weer op weg geholpen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 met je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen. Ik ben zo zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je zijn maar niks meer. Dat maakt niet uit, want ik doe het wel goed zo. Ik ben klein en ik zeg kom langs bro. Oh, bro. Misschien dat mijn liefde vroeg afloopt.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 Moment pas, non! Il est moment d'enlever ton masque, démas, tabre et dent, et te dons à broder, c'est très alléter. Trop dérant, t'es de commis, on le passe, attention, la tentation. Peut-être une lame à double, double cache en pénétrant dans la positivité. Bam, bam, la négativité, ça dépend que de toi, et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi, d'énergie positive. Attends, je sens, donne la mort qui vend direct son oral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 fight and kill we should be in us uh, so it's true the p p p p positive feeling Ain't got tt time for the negative feeling freestylin that's the way i'm riding don't give a damn yes baby i'm sliding you look know serious you better believe in us my soul's a started you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 Dat je ontspant baant, zo over zijn. Ook om de start het zwembad over richting het strand. Overal in Nederland, heerst die zomernaad.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 Tijd om te dansen en los te gaan De DJ zorgt voor een dope plaat En de partypieps dan ook paraat In de avond gaan we verder Een feest is waar je ziet Dus alle pappies en alle mamies Bouncen op de beat En in de avond gaan we verder Een feest is waar je ziet Dus alle pappies en alle mamies Iedereen geniet Als het daar Dat je ontspaalt, kan zo over zijn. Oker naar de straat zembald. Overrichting het strand. Overal in de To be flawless 106.9 FM. mi piace così Dus. to be waiting on so let's not waste it waste it. when we both know